U kunt luisteren naar het vijfde deel van Wie heeft Jesse Davis vermoord? een luisterspel geschreven door Jan van den Wegen. De officer. Dag, mevrouw Davies. Mag ik even binnenkomen? Natuurlijk. Kan ik nog iets voor u doen? Laat ons eerst naar binnen gaan, mevrouw. Ja, kom erin. En let alsjeblieft niet op de rom. Ga zitten, officer. Dank u. U gaat morgen naar New York, is het niet? Ja, Sam. Het is een vreselijke slag voor u. Ja. Ik wou eerst nog even met u praten over Jesse. <tie> Jesse? Ja. Wal Moest u weten. Kijk, mevrouw Davies. U hebt ons verteld dat Jessie geen omgang had met mannen. Dat is ook zo. Kent u Roy Toen? Een van de jongens die bij haar waren die avond. Juist. Een knaap uit de streek. Hij heeft ons iets medegedeeld in verband met Jessie. Wat? Hij heeft haar namelijk twee maal in een auto zien zitten, samen met een man. Een man van zowat dertig. donkerharig met een snor. En het was een zwarte boek. Zegt u dat iets, mevrouw? Nee, dat begrijp ik niet. Hij is heel zeker van zijn zaak, mevrouw. Hij werkte toen als hulpje in het benzinestation van Berryville. En daar heeft u Jesse samen met die man gezien. In die zwarte boek. Die jongen moet zich vergissen. Huh. Volgens hem is er geen vergissing mogelijk. Hij heeft Jesse gezien, zegt hij. Hij moet zich vergissen. Ofwel liegt hij. Blijf kalm, mevrouw. Ik begrijp dat u heel wat hebt meegemaakt, maar het is misschien heel belangrijk voor ons onderzoek. En Jesse. Nee. Dat is niet waar. Dus het kan toch waar zijn. Nee. Jesse was geen kind meer, mevrouw. Ze was negentien. Dat vind ik nu verschrikkelijk. Het kind is dood en u probeert me nog haar nagedachtenis te besmeuren. Het is gewoon gemeen. U overdrijft, mevrouw. Niemand besmeurt de nagedachtenis van uw dochter. Dat Jessie samen met een man in een auto zou gezeten hebben, betekent niet dat... De... Da -da Daar is toch niks aan? Jessie vertelde me alles, officer. Kom nou, mevrouw Davis. Alles? U bent toch ook jong geweest? Wat bedoelt u? Oh, niks bijzonders. U wilt het blijkbaar niet begrijpen. Als u die man van de zwarte boek kent en u verzwijgt dat feit voor ons, dan begaat u een ernstige fout. Och. Ik twijfel er niet aan dat u dat met de beste bedoelingen van de wereld zou doen, maar het <guss> zou een fout zijn. U moet ons helpen bij het opsporen van de dader. Jesse is dood, officer. U kunt haar niet weer levend maken. Nee, nee, maar wij kunnen ervoor zorgen dat de onmens die haar gedood heeft, zijn verdiende straf krijgt. Dat verlangt u toch ook? Och, ik weet het niet. O, oh, je... Neem die me niet kwalijk. Ja? Ik noteer dus dat u die man van de zwarte week niet kent. Nee. Nee. Vertel dan iets over uw dochter, mevrouw Davis. Nee. Hai. Ik weet dat het allemaal erg moeilijk voor u is, maar misschien kunt u ons helpen. Hoe was Jessie? Dat heb ik al gezegd. Jessie was een ernstig meisje, voorbeeldig, mag ik zeggen. Werkzaam, idealistisch. Misschien nogal progressief in zekere opzichten. Zo zag ik het, maar ik ben ook al zoveel ouder. Jessie stond bijvoorbeeld op het standpunt dat de negers gelijkheid in rechten en in feiten moeten krijgen. Ze had een grote bewondering voor Angela Davis. En dat ze dezelfde familienaam droeg als dat zwarte meisje, vond ze niet alleen grappig, maar ze was er erg trots op. Mijn man kwam uit het zuiden. Hij had niet zoveel met de negers op. Als kind kon ze zich daarover opwinden. Jessie was een heel speciaal meisje, of, sir God, als ik er nu aan denk dat ze dood is... Maar ze is, ze is nooit aangesloten geweest bij een of andere organisatie. Hippies, communes en drugs heeft ze altijd afgekeurd. tegenstaande haar vooruitstrevende ideeën was ze altijd voor law en order. In één woord, een oerdegelijk meisje, een echte Amerikaanse jonge vrouw. Ze had maar één zwak punt over sir. Ze was scherp intelligent, mijn Jessie. Maar ze was tegelijkertijd toch nogal goedgelovig. Zij zag nergens kwaad in als dus je begrijpt wat ik bedoel. Zeker, mevrouw. Ze had te veel vertrouwen in de mensen. Misschien is dat haar fataal geworden. Hoe bedoelt u dat? Het is zeker dat die vreselijke... die vreselijke manjak het geweest is. Wel nu, ze was eigenlijk niet bang, officer. Ik was erg bang. Maar zij praten over die gek alsof hij... Alsof, alsof hij... Alsof hij helemaal niet gevaarlijk was. Alsof hij in feite een beklagenswaardige, ongelukkige stakker was. Nee, ze was niet bang. Ze was nooit bang. Net alsof haar niets kon overkomen. Alsof ze zich onkwetsbaar voelde. Was ze dan roekeloos? Nee, zo kan je dat niet noemen. Ze was niet uitdagend. Ze, ze, was, ze, ze was... Ze was... Ze was gewoon... Ze was veel te goed voor, voor... Ze was te goed voor deze wereld. Maar Jessie... Jessie. Ja. Mag ik nog iets vragen, mevrouw Davis? Ja, of is... Is Jessie nooit verloofd geweest? Nee. Ze was erg knap. Ja. En wou ze dan niet trouw? Voelde ze niks voor het huwelijk? Nee, dat heb ik toch niet gezegd. Had ze veel vrienden? Oh ja. Vooral vriendinnen? Het insinueert u, officer? Helemaal niks, mevrouw. Dank u voor het onderhoud en sterkte. Dag, mevrouw Davis. Laat u maar. Ik kom er wel alleen bij. De zaak ook die hier smeert, Lefty. Ja, smeren doen we ook, Officier. Zo druk is het altijd in de vakantieperiode. Gelukkig maar, want daar buiten is het maar een dode boel hoor. Wat kan ik voor je doen, officer? Nog geen troubles? Nee, Lefty, is te lief Kan ik eens met je praten? Kom even in mijn kantoor. Ja, dat is goed. Ja. Oh. Wat een hitte. Wacht eens even. De ventilator. Ja, het wordt weer een snikhete dag. Sigaret? Graag. Waarover gaat het, officer? Over Roy Mustoen. Roy, is er wat aan de hand met hem? Hij was hier een paar weken in dienst. Hm? Ja, als hulpje. Geschikte knaap hoor. Werkzaam, opgewekt, vlot, eerlijk, vriendelijk. Mm -hmm. Ik vond het jammer dat hij wegging. En dat kun je vandaag de dag niet vaak zeggen. Kijk, dat keertje dat je daar buiten ziet, hè, dat doet ook wel zijn best hoor, maar. Maar Rohe, nee, die jongen is reuze meegevallen. Handige bliksem bovendien. Verrichtte zelfs allerlei reparaties. Hij is dus uit vrije wil weggegaan. Ja, hadden me vooraf ook gezegd dat het maar voor een paar weken zou zijn. Als ik het goed begrijp, niks dan lof. Niks dan lof, officer. Ik wil hem vandaag weer in dienst nemen. Onmiddellijk. Maar uh, hij heeft toch niks uitgesproken? Uh, wel heeft hij... Het gaat over die ellendige moordzaak. Dat meisje, Jessie Davis. Wat? Wat heeft Roy daarmee te maken? Lees jij dan geen krantenman? Geen tijd. Hij was toch bevriend met dat meisje, hè? Ze gingen die avond samen op stap met nog een jongen en een ander meisje. Precies. Roy is dus alvast een belangrijke getuige voor ons. Dat snap ik. Maar zeus, je verdenkt die jongen toch niet? Hij heeft ons verteld dat hij Jesse Davies hier een paar keren heeft gezien. Hier, in jouw zaak. In het gezelschap van een man. Ze kwamen hier tanken, zei hij. Een zwarte bwiek. Hij kende Jesse toen nog niet. Zo? En? Nu wou ik graag van jou vernemen of jij misschien... Weet ik niks van. Je ziet ook zelf, officer, hoe het hier aan toe gaat. De ene auto naar de andere. Heb jij soms een zwarte bwik opgemerkt, Lufty? Zwarte bwik? Ja. Massa zwarte bwik's. Met een nummerplaat uit New York City. <laughs> ik kan je maar één ding vertellen. Als Roy dat zegt, dan zal dat wel waar zijn. Waarom zou die jongen liegen? Je hebt dus niks gezien. Misschien heb ik dat meisje en die man in de zwarte bwik wel gezien. Maar daar let je toch niet op. In elk geval, ik herinner me niet... Uh, ja, ja, ja, ja, dat begrijp ik, je. Ja. En dat arme meisje, die Jesse Davis. die heb ik nooit gekend. Het krioeldier van vakantiegasten. Maar dat meisje, dat zou van hieruit naar New York gebeld hebben. Dat is allemaal heel goed mogelijk. Maar ook daar let ik niet op. Als ze maar betalen, is het voor mij al dik in orde. Je herinnert je dus niks? Het spijt me, officer. Ik had je graag willen helpen, maar... En Isabel Fogarty, Ralph Summers, zeggen die namen hier niks... Wacht even. Zijn dat niet die jonge lui die er ook bij waren die avond dat Jesse Davis vermoord werd? Ja, dat waren ze. Samen met Roy toe. Nee. Hoe zou ik? Ik ken hier trouwens weinig lui. Je weet ook dat ik uit het westen kom. Ik woon hier nog maar een paar jaar. Toen Lis gestorven is, dat was mijn vrouw, of is er? Ja. Nee. Ze had kanker. mijn schat. Toen ben ik gins weggegaan. We hadden geen kinderen. Ik heb me hier gevestigd. Over een jaartje of zes word ik zestig. Dan hou ik er op en ga terug naar het westen. Niksen. Vissen. En Hongbal als supporter. Daar ben ik dol op. Ja. Gins ging ik elke week kijken. Ja, maar, maar hier heb ik er de tijd niet voor. Je bent elke dag weer het bek af. Ja, dan val ik je maar niet langer lastig, Leftie. Het spijt me echt, officier. Maar die, die roe, dat is een jongen naar mijn hart. Ik heb er altijd naar verlangd een zoon te hebben. Ja, het heeft niet mogen zijn. Arme lis. Mag ik je nog iets vragen, Lifting? Natuurlijk. Wil je eens op die zwarte boek letten? Hè? Mm -hmm. Een zwarte boek Met een nummerplaat uit New York City, zoals ik al zei. De chauffeur is een man van zowat dertig. Donkerharig. En met een snor. Je kunt op me rekenen, officier. Als je me ziet, hè, je kunt nooit weten. Bel dan naar ons en probeer hem wat op te houden. We komen dan onmiddellijk. Snap je? Wordt voor gezorgd. Tot ziens, officier. Tot ziens, hij. Zeg. En bedankt, hè. Niet slecht raar, hè? Nee, nee. Een beetje benepen, maar dat gaat wel. Als je alleen bent, moet je wel je plan trekken. Ja. Dat heb ik in al die jaren geleerd. Hoe lang ben je hier nu al bewaker van het bungalowkamp? Hier in Glenspy. Van in het begin, toen het opgericht werd. Ze namen me in dienst omdat ik oud strijder en invalide ben. Met één poot kun je niet veel mee doen. Je loopt anders goed met dat kunstbeen van je. Oh, ook dat leer je op de duur wel. Deze prothese is een cadeau van Uncle Sam. Dat kreeg je toen nog gratis in de plaats van je echte poot... die je zogenaamd voor de vrije wereld opgeofferd hebt. Oh, oh. Ze zorgden uitstekend voor hun gehavende helden. Je blijft hier ook in het dooie seizoen wonen? Oh, ja, waar zou ik heen gaan, Bill? Het is hier dan wel erg eenzaam, maar ook dat word je gewoon. Oh. Je wordt alles gewoon. Ja, in de zomer is het hier een echte overrompeling. Ja, dat mag je wel zeggen. Het wordt zelfs elk jaar nog wat erger. En wat je allemaal meemaakt. Wat bedoel je? Nou, vroeger hadden de lui nog manieren, maar nu. met al die hippe vogels en die seks. Ja. Als je er de hand niet aan hield, dan zouden ze waarachtig in hun blootje op het strand gaan liggen. Geen schaamte meer. Geen moraal. Ze zouden het doen waar iedereen bij staat. Uh, en de vrouwen. De vrouwen zijn nog het ergste van al. Verdomme toch, Bill. Voor die gemene rotzo hebben wij toen ons leven gewaagd. En ontelbare jonge mannen zijn ervoor gesneuveld. Het is eigenlijk, oh, eigenlijk ongelooflijk. Ja, jullie hebben toen heel wat meegemaakt, inderdaad. Maar ja... Het... Uh, wat meegemaakt? Uh, kun je met geen woorden beschrijven, man. Ik was erbij op 6 juni 1944. D-day. Met de 29ste divisie op Omaha Beach. Doug Green. Ik krijg er nu soms nog nachtmerries van. Hm, ik begrijp het. Maar ik wou je vragen... Ach, of... je kon niet eens duidelijk de mistige kust van Normandie zien. Het was de hel. Een onvergetelijke, krankzinnige heksenketel. Wij tot aan onze borst in het woelige zeewater. Levende schietschijven voor de krauts die honderden stakkers neermaaiden. Zij zaten goed verscholen op de hoge klippen en ze gaven ons de volle laag. Maar wij, wij moesten dat vreselijk open strand oprennen, vallen, opstaan, rennen, vallen, opstaan, rennen. En overal zag je jongens neersmakken, gillend, schreiend. Soms zonder geluid, een bloedbad, een afslachting, algeluk. Tja. Maar je moest vooruit, altijd maar vooruit. Er werden altijd nieuwe dromme soldaten in de strijd gegooid. Water door dat zuigende water, onderplonsen, weer overeind krabbelen, op het strand kruipen, hollen, vallen, hollen. Ja. Ik lag achter een rotsblok, ik zag het allemaal gebeuren. Vanuit zee vuurden onze zware schepen en de projectielen suisden en daverden als sneltreiden boven onze hoofden. En sloegen krakend in op de Duitse stellingen of daarachter. Ja, en toen kwam het. Granaatscherven spatten overal rond. Ik voelde niks. Maar toen ik me weer oprichtte en keek, toen zag ik mijn linkerbeen een paar meter verder liggen. Er was overal bloed, en toen was er ineens niks meer. Geen geluid, geen angst, geen pijn, ja. niks. En ik was ook getroffen in mijn lende. Mijn nieren waren zwaar beschadigd, maar, maar dat wist ik toen nog niet. Dat vernam ik pas veel later, toen ik weer bij kwam en al in dat ziekenhuis lag, na de amputatie gins in, in Engeland. Maanden in zo'n militair ziekenhuis liggen. Om je heen niks, dan misère. Jongens die langzaam wegkwijnen en kreperen. Jongens die, die, die stilletjes huilen, omdat ze in één klap vermengd werden en geen toekomst meer hebben. Stakkers zonder gezicht, zonder armen, zonder benen, blinden. Wrakken zonder geslachtsdelen. Wanhopigen die er zelf een eind aan willen maken. Maar het niet eens meer zelf kunnen doen. Er is een, en er is niemand die hen daarbij wil helpen. oh nee, nee, nee. De geneesheren proberen je weer wat op te lappen. Ze houden je in leven, zelfs als je groeit van jezelf. En je smeekt om te mogen sterven. En al die jonge, mooie, levenslustige verpleegsters. Altijd vriendelijk, altijd opgewekt lachend. Echte engelen, zou je zweren. Tot je verneemt hoe ze onder over de patiënt te praten. Tot je erachter komt dat ze tussen twee routineverzorgingen in... zich lekker amuseren met een jonge dokter of met een galant officier... die nooit aan het front is geweest. Ja, en dan transporteren ze je naar Amerika terug. En daar kom je in een nieuw hospitaal terecht. En je moet van voren af aan weer leren lopen als een dreumis. En allerlei vloeien over van vriendelijkheid. Maar telkens als je vraagt waarom je eigen jonge vrouw je nog niet is komen bezoeken... ...dan, uh, dan praten ze dadelijk over iets anders. Tot je de waarheid te horen krijgt. De simpele, voor de hand liggende waarheid. Namelijk dat dat loeder een andere knul gevonden heeft. Een gezonde kerel die nog twee benen heeft. En goed functionerende nieren. Een onbeschadigd exemplaar. Goh, wat daarvoor heb je dan gevochten. Ze geven je wel een paar decoraties. En ze zeggen dat je een held bent. Maar als je op straat verschijnt dan kijken al die brave mensen dwars door je heen, of ze gaan je uit de weg. En tenslotte sta je daar moederziel alleen en moet je maar zien dat je het zelf redt. Je bent 25. Je leven moet nog beginnen. En het is al voorbij. Ja, het is waar, Harry. Het leven is vaak onrechtvaardig. Maar ik wou eigenlijk... In het ergste, Bill. Het ergste is nog dat, dat de mensen zo ongelooflijk stompzinnig en hardleers zijn. Je zou het ook denken, nu hebben we al die onnoemelijke ellende al zo dikwijls meegemaakt en dit was de laatste keer. Zo dwaas zullen we toch niet meer zijn om er op dezelfde manier mee door te gaan, maar nee hoor. Ho, ho, nee. Al die pacifisten zijn naïeve sufferts. De ene oorlog is nog niet helemaal gedaan, of we zijn al met de volgende bezig. Het houdt niet op. Nee. En ondertussen zakt Amerika weg in een moeras van corruptie en bederf. Je moet stekenblind zijn om dat niet te zien. Oh, nu overdrijf je toch wel wat, Harry. Overdrijven? Wat gebeurt er in dit rampzalige land? Huh? God is dood, zeggen ze. Inderdaad, ze hebben hem vermoord. Alles wat goed en mooi was, hebben ze systematisch uitgeroeid. hedendaagse jeugd. Oh, ik ik walg ervan. Misdaad en corruptie vier nog Als je niet meedoet, dan ben je hopeloos ouderwets. U, ik weet wel waarover jij met mij kon praten, Bill. Jij zit met die moord op dat meisje in je maag. Ja, inderdaad, Harry. Daarover wou ik met jou. Ja, ja die met... Jessie Davis niet waar, want hmm. zo heet ze. Ik, ja. ja, ja, ik heb het in de krant gelezen. Nee, Bill, ik weet niks. Ik kan je over haar niks vertellen. Ik heb haar hier nooit gezien. Misschien is ze wel een paar keer in het kamp geweest, maar. Er... Er lopen niet zoveel jonge meiden rond. En ik let er alleen maar op dat ze het niet te bond maken op het terrein. Wat ze daar buiten doen, gaat me niks aan. Daar moeten jullie dan maar op letten. Maar die Jessie Davis zal ook wel zo'n modern snalletje geweest zijn. Zo zijn ze vandaag de dag allemaal. Als ik een dochter had en ze zou zich gedragen zoals de meeste jonge dames zich nu gedragen, bij God, ik, ik zou ze liever zelf doodslaan, Bill. Harry, ja, ja, ja, ja, ja. zeg maar dat ik een oude knar ben, Bill. Ik ben een oude knar. Maar ik weet één ding. De ezels gaan kapot langs hun poten, zeg maar wel eens. Maar de mensen gaan kapot langs hun vrouwen, man. Als de vrouwen niet meer deugen, dan is alles om zeep. En ze deugen niet meer, Bill. Dat zijn geen vrouwen meer naar wie je nog kunt opkijken. Die je inspireren om iets waardevols te doen. Die, die je beter maakt. Nee, nee, dat zijn duivelinnen. Oh, echte duivelinnen, zeg ik. Je draagt ze niet in je hart, Harry. Wat? Ik verafschuw ze. Ik zou ze... Ik zou ze... Dat zeg ik zomaar wel. Maar, maar soms en dan zou ik ze met mijn eigen handen de nek kunnen omdraaien. Hé, hey, jij haat de vrouwen. Nee, nee, ik misprijs die zogenaamde moderne dochters van Eva. Begrijp je niets verkeerd, hè, Bill? Toen ik nog jong was, dan had ik een heuse verering voor hen. Hmm. Toen ik trouwde, dan dacht ik dat ik in de hemel was. Ik verafgooide dat lieve, aardige, onschuldig lijkende kring. Ik droeg dat loeder op mijn handen. Nou, wat deed ze? Terwijl. Terwijl ik lag te kreperen op dat strand, gins in Normandië... lag zij te rollenbollen met een laffe smeerlap in ons echtelijk bed. Nee. Zeg, uh, heb je dat boek van Joseph Peck gelezen, Bill? Van Old Rough Jesus? Ja. Nee, nee, ik heb geen tijd meer om boeken te lezen, Harry. Maar ik wel. Tijd zat. Het is wat het enige wat ik nog kan doen als de vakantiegasten weer weggetrokken zijn... en de periode van de eindeloze, eenzame avond weer begint... Life with Women and How to Survive It heet dat boek. En die vent is genezen. Ja. En haat hij de vrouwen zo fel als jij, Harry? Hij kent ze, Bill. Hij heeft in zijn jarenlange praktijk geleerd dat alle vrouwen lievelingsdokters van de duivel zijn. Ah, geworden zijn dat? Oh, ik geloof dat ze het altijd geweest zijn. Ah, Harry, jij bent toch een rare vogel. Dat is grappig, Bill. Dat is grappig. Ik heet inderdaad Harry Bird, ja. maar of vond ik het helemaal niet zo grappig? Het is ongelooflijk triest. Weet je, Bill, ik maak hier de jongste tijd nog wat mee. Zo? Ja. Er woont hier bijvoorbeeld zo'n zo typisch modern echtpaar. Dokter Delano en zijn vrouw. Oh, ja. Dat mens, hè? Dat mens is zeker al veertig. Maar ze heeft avontuurtjes met allerlei niksnutten. Aan de lopende band. Een rijke man heeft daar al een paar keer poedelnaak... met een gelegenheidspartner in het struikgewas betrapt. Hoe weet jij dat, Sarry? Haha, ik hou er nog in zeil. Dat is mijn taak. Hm? En? Wat doet die man? Wat dacht je, Bill? Ranselt hij er af? Hm? Maakt hij kapot? Schopt hij er aan de deur? Nee, Hij doet niks. Net alsof het hem niet kan schelen. Begrijp jij dat, Bill? Ach, dat is een persoonlijke affaire. Nee, nee, nee, nee, dat is symptomatisch. Die man neemt dat allemaal. Hij vindt dat normaal. Ze, ze noemen dat de vooruitgang. Meer mens worden. Bah. Die man amuseert zich ondertussen wel van zijn kant met de vrouwtjes, natuurlijk. In die omstandigheden kan ik dat nog begrijpen ook. Of vind ik het vanwege een geneesheer alles behalve. Ja, ja. Zo leven die luibel. De verloedering is een vrij algemeen verschijnsel geworden. Alles schijnt nu te mogen. Jij maakt je nog druk over het feit dat zo'n meisje van 19 of 20 vermoord wordt. Hè? Voor jou is het een misdaad. Iets wat streng bestraft moet worden. Hè? Het schokt je nog, maar er komt een dag, beste kerel, dat zo'n moord als de gewoonste zaak van de wereld beschouwd zal worden. Je gelooft, meneer? Oh. Je bekijkt me alsof ik gek geworden. ben. Maar Harry Bird is niet gek. Harry Bird ziet heel duidelijk waar we naartoe gaan. De mensen hebben geen focus meer, geen houvast. En vandaar die snel om zich heen grijpende zeteloosheid. Iets als gangreen dat het gezonde lichaam van de steeds aan het opvreten is. Bill, er zullen mensen moeten opstaan die zich daartegen verzetten. Mensen die het kwaad met wortel en tak uitroeien. Ah, straks ga je nog beweren, Harry, dat die m'n schokke zo'n dippe is. Zo'n vreker, zo'n missionaris. Hè? Dat zou me niet eens verbazen, Bill. Maar die kerel heeft drie vrouwen omgebracht. Omgebracht? Dat is een dik woord, Bill. Als die Meshokmanjak, zoals jij hem noemt, drie vrouwen opruimt, dan spreek jij van ombrengen. Hm? En voor jou is dat een afgrijzelijke misdaad. Maar nou, voor jou niet soms? Ja, ja ik, ik zou moeten zeggen, uh, volgens de gangbare normen heb je gelijk, Bill. Hm? Natuurlijk heb je gelijk. Maar wat jij nog niet schijnt te merken, hè, dat is dat er vandaag de dag eigenlijk al geen normen meer zijn. Als zo'n loeder het slachtoffer wordt van haar eigen wangedrag... ...dan sta jij verontwaardigd met je wetteksten te zwaaien... ...en dan schreeuw je moord en brand. Hm? Maar als datzelfde loeder een ongewenste baby wegmaakt... ...die ze van een gemene scharrelpartij heeft overgehouden... ...dan weet je het plotseling niet meer. En dan ben je allicht bereid om te zeggen... ...nou ja, als dat mens geen baby wil... ...moet zij het tenslotte zelf weten. Hm? Baas in eigen buik, hm, Bill. Hij kan je niet goed volgen, heren. Natuurlijk niet. Het ene mag nog niet, en daarom is het slecht. Het andere mag al wel, en daarom is het goed. Zo eenvoudig is dat. Maar ik trap hem niet in, Bill. Je moet consequent zijn. Jij kunt die mersokke dus begrijpen. Bedoel je dat? Je, je ziet dus geen verschil tussen een gruwelijke moord en een abortus. En jij? Waar is het verschil, beste kerel? ...op de keper beschouwd. Waar is het verschil? Ik geloof dat jij te veel alleen bent, Harry. Je houdt er wel erg vreemde en radicale ideeën op na. En straks ga je mij nog van verdenken dat ik... ...dat jij de gevreesde maniak bent. Nee, Harry. Zo idioot ben ik niet. Maar je hebt vast je roeping gemist, kerel. Je had prediker moeten worden. In Haarlem, zeker. Hou je me voor de Maudel? Nee, Nee, ik zei het maar voor de gein, Harry. Maar nu moet ik heus eens opstappen. Ik zit hier al een eeuwigheid. Een bakje koffie soms? Ik ben een expert, weet je. Nee, nee, nee, dank je, Harry. Maar als je soms iets mocht horen in verband met die zaak... Van dan... uh, Jesse Davis. Ja, ja. Bel me dan even op, oké? Okay? Oké, okay, Bill. Okay. En kom me nog maar eens op zoek, hè. Zal ik beslist doen, Harry. <laughs> ik wens je veel succes in je dappere strijd tegen de misdadigheid. Maar maak je vooral geen illusies, Bill. Je vecht voor een verloren zaak, Edel. Hoi, je taai, Harry. Tot later. Ja, dank Bill. En uh, de groeten aan je vrouw.